Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De klimaatactivisten die waren opgepakt voor het oproepen tot een snelwegblokkade zijn weer vrijgelaten. Ze mogen drie maanden lang niet op de A12 komen. Vanmorgen werden ze thuis opgepakt omdat ze opriepen dit weekend de snelweg bij Den Haag te blokkeren. Er is veel kritiek op de arrestaties. Maatschappelijke organisaties zeggen dat het demonstratierecht op deze manier onder druk komt te staan. Zolang de Russische troepen nog in Oekraïne zijn, gaat president Zelensky niet met president Poetin praten, zei hij in een interview met Sky News. Praten heeft volgens hem geen zin, omdat Poetin zijn beloftes niet nakomt. Aanmaakblokjesfabriek Fire Up in Oosterwijk in Brabant verhuist naar Zweden. Bij de fabriek brak een paar keer brand uit, waardoor buren zich zorgen maakten. Ook legde de gemeente de fabriek al eens stil. Er zou grondig onderzoek komen. Dat heeft volgens FireUp allemaal niks te maken met de verhuizing. Dat is volgens hen om economische redenen. En als je studeert, dan weet je welke tijd van het jaar het is. Tentamenweek. En dus zitten de bibliotheken vol. Ook in Rotterdam. Maar hele gestreste studenten kunnen daar nu een witte, hoekige meditatiecabine in. En dat is best lekker. Ja, heel fijn eigenlijk. Even een fijne pauze tussen het studeren door. En dan krijg je even een extra... Ja, positieve energie eromheen of zo. Ze zeiden iets van bedenk voor jezelf iets waar je, waar je trots op bent, van iets wat je recentelijk hebt gedaan. En toch kom je dan wel op dingen waar je normaal gesproken nooit zelf stil bij zou staan, zeg maar. En dat heb ik toch net wel even gedaan. De meditatiecabine staat tot maart in de Universiteitsbibliotheek in Rotterdam. En als het werkt wordt gekeken of het ding langer kan blijven staan. En dan nog het weer. De temperatuur zakt naar het nulpunt in het oost en zuiden. Kans op regen. Morgen bewolkt. Meestal droog. En een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schittel en Het sveen Een kwartier verdraging. Op de N247 Amsterdam richting Horen. Vijf minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is.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 we leven als rotte zijn dagen, dan breekt ik je op. Schuilen bij mij. Laat die wind en die regen maar komen. We klaar voor de storm. Schuilen bij mij. En ook dit jaar komt er werk van Engel uit. 40 heet het dan. En dat is uh, eigenlijk een logisch gevolg op 30. Wat hij 10 jaar terug heeft uitgebracht. Dus dan kun je wel raden wat hij over 10 jaar gaat doen. Dan heet het 50. Maar goed, hij heeft het al een beetje uitgelegd.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 Maar eh, we moeten eh, toch eventjes een beetje schipperen met eh, de tijd. En toen hadden we een beetje bedacht van... Laten we dan even voorlopig op de maandagavond eh, het een en ander doen. Zodat we dus ook eh, de bands van de Rob Agda-woord aan eh, bod kunnen laten komen. En dat kan, want eh, we hebben toch eh, drie uur. Het zal alleen bij de Night-editie misschien een beetje lastig worden. Want daar zitten er meer in. En die avond duurt ook een stukje langer. Dus dat eh, is eh, eventjes voor de Rob Agda-woord.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 Give red wine, a daddy screams thinner is at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 Uh, dat zijn jongens die ook net als Pien aan het uh, conservatorium van Haarlem hebben gestudeerd. Uh, aan de muziekafdeling van In Holland. En daar uh, is deze band uit uh, voortgekomen. hier is dus uh, de single die vooruitgeschoven is voor het album wat uh, nog gaat komen. Voor ook nieuw materiaal, want dat zal deze week zijn een beslag gaan krijgen, is Eva Lima. Want die heeft ook uh, nieuw materiaal wat komende week... Het levenslicht gaat zien, en dit staat er wel nog op Pearl Insight. Deep in the dark feel in the pressure ways from above, nobody knows what's under the surface, caught in the flat.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 Weer even terug met de beide benen op de grond. En rustig aan, Pietoe met die foto's. Ah, ah, ah, ah. as with the devil I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 Song. Yeah, yeah, yeah, yeah Cause you're free up the best in me Like it's meant to be You're my light and my shadow As you take me for ecstasy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 en, uh, hij wordt 75 jaar en yeah. het is natuurlijk. Wel heel erg mooi als mijn, mijn paak gewoon daarop staat. Ja. Dat is ook gewoon uh, de bedoeling. Dus ja. dit, is, uh, dit was mijn vader, ja. ja dus dat was hem wel degelijk. Uh, ja, Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Ja, geweldig, geweldig. Die ga ik anders. Het is een beetje raar als ik iemand anders ga vragen. <laughs> lijkt me ook, ja. Dat zou, dat zou hij niet zo leuk vinden. Nee, denk. Dat denk ik ook niet, nee. Nee, maar uh, ik ben er. Ik, ik zei net uh, voordat we uh, hier de zet erop gingen, dat zei ik al: van, ik ben er ooit mee opgevoed. Want ik heb wat ja. oudere zussen. Ja. En die hadden al die, uh, die zenuwen. Ja, en toen kwam Focus ook voorbij zitten met palief van jou. Ja, gelukkig maar. Moeten we dat koesteren, die Nederlandse muziekgeschiedenis? Tuurlijk. Mijn vader heeft een hele grote rol gespeeld in de rock, pop en klassieke muziek. We hebben gewoon nummer 1 hits gehad met Hocus Pocus en Sylvia in Nederland.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 ja, er ja, staan er ook nummers op die, die, die voor jou persoonlijk zijn? Of gaat het bijvoorbeeld ook kijken naar de anderen? Dat soort dingen? Ja, het is een heel erg persoonlijk album. Er staat één cover op van Liz Wright. Hmm. Amerikaanse zanger is helemaal te schrijven. Ja. Speak Your Heart. En alle andere liedjes. Er staat één een een heel persoonlijk liedje op, op over... Eigenlijk mijn moeder die is overleden in 2003. Uh, I'm Here. Um, en de rest is eigenlijk allemaal geschreven...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 ik ben sowieso... Uh, ik ben opgegroeid in een hele fijne tuin... met grote bomen. En mm. dat nummer, dat is close to me. staat ook op het album. Dat was het eerste single. Die gaat dan weer over hoe ik ben opgegroeid... In, in, mooie, uh, in de mooie omgeving waar ik ben opgegroeid. En turn the world around. Ik ben laat isoleren door de klanten. En dat betekent eigenlijk zozeer van... Um, dat we ons niet moeten laten kisten. Dus ondanks uh, uh, alle shit... waar yeah. we vaak doorheen gaan als mensen... Um,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 Uh, TikTok heb ik nog niet ontdekt. Maar iedereen zegt, ja, je moet ook op TikTok. Ja, ik denk dat niet nou, te nou ja, goed. Uh, de, uh, <laughs> dat is mij moet moet even. <laughs> en je kan ook uh, een nieuwsbrief via mijn website, een nieuwsbrief abonneren. En, uh, ik heb nu iets van 300 abonnees. En dan stuur ik wat persoonlijke mooie brieven. Met uh, wat, wat extra informatie. En extra leuke weetjes. Ja, en tot zover was dat het uh, gesprek wat ik had met uh, Berenice van Leer. Uiteindelijk ook nog een single die...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 En hij heeft al een profiel, volgens al, waar Ruud helemaal ondersteboven van is. Omdat hij dat uh, volgens een bepaald procedé uh, doet. Kijk, ik krijg ook meteen de melding, want die stiekem een Walter Sands, die zit gewoon nog uh, te luisteren. Uh, nee, het <lacht> is uh, van mijn uh, vrienden van de kant nog wel zo. Maar goed, we gaan uh, even afsluiten, want we hadden daarvoor dat het trouwens Berenice van Leer... aan het woord uh, gelaten over haar album From Silence. Dit is Low Erects. Met Evolver. Put so much weight on my shoulders, built a brick wall around my heart and lungs. And I kept myself from breathing in your love. Stacked fear of losing you on top of my wrist.